11 uur, Renate Evers met het NOS Journaal. Op het CDA-congres is een resolutie aangenomen tegen de Animal Cops. Een meerderheid van de CDA-leden vindt dat eerst moet worden onderzocht of de dierenpolitie wel echt nodig is. Tot die tijd mogen er maar mondjesmaat Animal Cops bijkomen, staat in de resolutie. De komst van deze 500 speciale agenten is onderdeel van het coalitieakkoord tussen CDA, VVD en PVV. De fractievoorzitter van Haarsma-Buma waarschuwde de congresgangers dat de andere regeringspartijen nu mogelijk ook dingen aan het coalitieakkoord willen veranderen. Op het CDA-congres wordt later vandaag bekend wie de nieuwe partijvoorzitter wordt. De strijd gaat tussen de Utrechtse predikant Rut peet en de burgemeester van Westland Sjaak van der Tak. In de Brabantse plaats Berg Eik zijn na een aanrijding gisteravond twee scouts overleden. Ze maakten deel uit van een groep van acht die langs een onverlichte weg buiten de bebouwde kom liep. Drie van hen werden aangereden door een automobilist. Ze werden naar een ziekenhuis overgebracht waar twee van hen aan hun verwondingen overleden. Het zijn een jongen en een meisje van 15 uit Valkenswaard. De automobilist is 59 en heeft verklaard dat hij voor een tegenligger moest uitwijken. Hij had niet gedronken. Bij nieuwe protesten in Afghanistan tegen het verbranden van een Koran zijn zeker vijf doden gevallen. Dat gebeurde in Kandahar, in het zuiden van het land. Volgens ziekenhuismedewerkers zijn de slachtoffers geslagen en met stenen bekogeld. Gisteren werden zeven buitenlandse VN-medewerkers op een VN-kantoor vermoord. Woedende betogers kwamen in de stad Mazar-i-Sharif verhaal halen omdat een dominee in Florida vorige week een Koran had verbrand. Vier van de doden kwamen uit Nepal, de andere drie waren een Zweed, een Noor en een Roemeen. Zeker 27 mensen zijn gearresteerd. De VN-veiligheidsraad heeft de moordpartij in het VN-kantoor scherp veroordeeld. Het weer, het is zonnig en de temperatuur loopt snel op naar 22 graden. In het zuidoosten kan het 24 graden worden. Vanavond vanuit het Westen wat bewolking. Dit was het NOS Journaal awb Verkeersinformatie, files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... voor knooppunt Maardenberg 4 kilometer door, werkzaamheden. Op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort, bij Den Dolder, een file van 2 kilometer. En na een ongeluk op de N9, ook maar Den Helder... is de weg in beide richtingen tussen Petten en Sint Maartensee afgesloten. U wordt zo lang omgeleid. Den Haag bezuinigt te veel en te snel oppassend onderwijs. Kinderen en leerkrachten worden daarvan de dupe. CNV Onderwijs doet een appel op de minister. Voorkom acties en stakingen, maar voorkom vooral slechter onderwijs. Neem meer tijd en laat kennis niet verloren gaan. Kijk op cnvo.nl. Michel Rog, voorzitter CNV Onderwijs. Zembla deze week over Gaddafi. Hij was betrokken bij wereldwijde terreuraanslagen. Toch is de Libische leider, dankzij zijn olie, erin geslaagd om zijn contacten met de wereldleiders te herstellen. Maar zijn volk heeft schoon genoeg van de dictator. Zembla over Gaddafi, vriend van het Westen. Vanavond half elf bij de VARA, Nederland 2. De komende dagen wordt de anderhalf miljoenste kaart van dit seizoen verkocht voor een Joop van een Ende theaterproductie. Bent u onze anderhalf miljoenste bezoeker van succesproducties als Mary Poppins, We Will Rock You, La Cage aux Volle, Petticoat of Zorro? Dan heten u graag welkom op de gala-première van onze nieuwste musical Sister Act. Op Broadway in New York op 20 april aanstaande. Tot ziens op de Rode Loper in de Big Apple. Boek nu een Joop van den Ende theaterproductie en maak kans op dit unieke vierdaagse gala-première arrangement in New York. Bel 0900 1353 45 of ga naar musicals.nl. Dit is Radio 1. Tros, Kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. De bonussen. Wij wachten er nog steeds op, maar voor sommigen in dit land is hier elk jaar. En heel hoog ook. Crisis of geen crisis. En kunnen we straks de hypotheek nog wel betalen? Met z'n allen hebben we bij de banken een hypotheekschuld uitstaan van bijna 600 miljard euro. Nergens anders in de westerse wereld is zo'n schuld zo hoog. Uw geld dus, ons geld, dat staat bij ons vandaag op de agenda. En die agenda bespreken we met drie gasten. Ronald Plasterk, oud-minister, nu in de oppositie... financieel woordvoerder van de Partij van de Arbeid. Goedemorgen. Goedemorgen. Zijn tegenspeler, maar dan van de regeringspartij, de VVD... is hier ook, Mark Harbers. Goedemorgen. Goedemorgen. En te gast bij ons ook Dennis de Jong van de SP uit het Europees Parlement. Goedemorgen, meneer Dion. Goedemorgen. En natuurlijk kan niemand zijn ontgaan. We gaan schakelen met het CDA-congres in Den Haag... want daar kiezen ze vandaag een nieuwe voorzitter. Ja, en daar zijn de West-verslaggever Margreet Boer. Margreet, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Is het daar al een opgewonde sfeer? Want er staat iets te gebeuren, dacht ik, hè? Ja, je merkt hier wel dat de leden eigenlijk nog steeds opstandig zijn uh, sinds dat uh, beroemruchte CDA-congres van 2 oktober vorig jaar. Hè. Je kunt zeggen, ja, toen is de geest uit de fles gekomen bij het CDA. De leden hebben toen van zich doen horen en dat is ze zo goed bevallen dat ze daar vandaag gewoon mee uh, verder gaan, zou je kunnen zeggen. Al is het natuurlijk iets minder emotioneel geladen dan toen. Maar ze zijn het gewoon zat dat alles vanuit de partijtop in Den Haag wordt uh, geregeld. Uh, ze willen het CDA-nest opschudden, werd hier vanochtend ook uh, gezegd. Uh, de leden hebben de en niet het partijbestuur. En je merkt het bijvoorbeeld aan inhoudelijke punten. Uh, bijvoorbeeld de animal cops. Hè. Het kabinet wil 500 animal cops. Nou, veel te veel zeggen de CDA-leden. Laten we eens maar eens kijken of we het echt nodig hebben. Voorlopig heeft het CDA daar geen behoefte aan. Luister maar even naar de leden. Uh, ik heb liever taalpolitie dan dierenpolitie. Weg met de animal cops, met dat Engelse gedoe allemaal. Het CDA-congres gaat over het CDA-programma... is niet gebonden aan het regeerakkoord. Ten tweede als wij de stad het partij Willen zijn, die de grote steden wil veroveren... dan moeten we dus zeggen, liever niet die animal cops... en liever wel dat minister opstelte wel voldoende politiemensen die steden heeft... terwijl hij er nu fors gaat krimpen. Ja, de leden laten dus duidelijk horen hè, dat het hun om het CDA te doen is. Uh, ze laten zich ook niks gelegen uh, liggen aan argumenten als het staat in het regeerakkoord. Uh, en dat is wel eens anders geweest. Vaak luisteren de leden daar hier heel trouw naar uh, bij het CDA. Maar nu dus niet. Uh, die resolutie is dus ook gewoon aangenomen... terwijl het partijbestuur zij niet doen. Ja, en en dan heb je het ook nog over de partij als zodanig. De leden willen duidelijk meer invloed, meer zeggenschap. En ze zeggen ook vandaag in de resoluties van bestuur moet anders, kleiner, slagvaardiger. Een deel moet gewoon weg. En ze willen een onafhankelijke vernieuwingscommissie staat in de resolutie. Die moet gewoon die partij gaan vernieuwen los van het partijbestuur. Dus dan wordt het cda ja, partijbestuur een beetje naar de zijlijn gerangeerd. Nou ja. Al dat soort dingen, je merkt dat ze duidelijk uh, recalcitrant zijn. En de partijvoorzitter, de waarnemend partijvoorzitter Lisbeth Spies... die zei zojuist, ja jongens, het gaat allemaal veel te snel op die manier. We willen best vernieuwen, maar vernieuwing op zich moet geen uh, doel zijn... Om, om je als partij te veranderen. Doe het allemaal niet hals over kop vanochtend... maar doe het straks samen met die nieuwe partijvoorzitter. Maar goed, ook vooraan staan de Eerste Kamerleden... zoals bijvoorbeeld Rijn Willems, die zegt... laten we die resoluties maar gewoon aannemen als signaal van de leden. Want we willen toch een ander CDA, dat blijkt duidelijk. Dus ja, het is best een interessant partijcongres op dit moment... om te zien hoe groot de greep gaat worden vandaag... van de CDA-leden op de partijtop. Ja, tot slot nog even. Denk je dat het uiteindelijk toch aan het eind van de dag politiek afreageren is van al die leden... of dat die recalcitrantie van die leden echt zichtbaar is... en die ministers in het kabinet ook uh, moeilijk kan maken op termijn. Nou, ik denk dat die uh, uh, leden echt zichtbaar hun, uh, hun ongenoegen kenbaar maken. Het is nu even afwachten hoe de stemming zal gaan over deze resoluties. Hè. Die is op dit moment uh, gaande. Uh, je merkt ook wel dat er veel uh, op het bordje gaat komen van die nieuwe partijvoorzitter. Want die zal ook, hoe de uitkomst ook is van deze resoluties, het allemaal in goede banen moeten gaan leiden. En dan zal het toch ook afhangen of zij uh, een sterke vuist kan maken, ook richting de partijtop. En of de partijtop zich veel gelegen zal laten liggen aan de partijleden. Maar... Uh, de verwachting is dat uh, men wel wat geleerd heeft van de grote verkiezingsnederlagen. En het oor toch wel te luisteren legt bij de leden. Oké, okay, Margreet Boer. We horen je misschien straks weer, maar zeker ook vandaag. Dank je. Oké. Okay. Um, ja, alle kranten schrijven natuurlijk vandaag ook volop over wat er binnen het CDA allemaal aan de hand is. We hebben de kranten hier op tafel liggen. Het AD heeft het over, en dat is een groot interview met uh, Maxime Verhagen... machtspoliticus uit op verzoening binnen het CDA. Verzoening is dus kennelijk nodig. Um, hier het Nederlands Dagblad heeft het over hoe moeilijk het is in de partij. Het CDA is op zoek naar zijn wortels. Het CDA moet zich herbronnen, lezen we in de Volkskrant. Trouw heeft het uh, groot interview met uh, Koppenjan... Een van de dwarsliggers zeg maar, binnen het CDA. Een partij zonder visie noemt hij het. De partij verkeert volgens hem in een diepe crisis. Nou, als je het allemaal bij elkaar optelt, meneer Harbers... dan lijkt ons dat toch lastig? Zo'n coalitiepartij die intern zo verdeeld is over de eigen koers. Nou, in de Tweede Kamer werken wij gewoon samen met het CDA. Daar hebben we een regeerakkoord. Uh, dat zijn afspraken waar beide partijen vorig jaar mee in hebben ingestemd. Waar ook veel in zit uit het CDA-verkiezingsprogramma. Uh, dat begrijp ik allemaal, en... maar het is toch lastig. Zo'n partij nou... Het is uw partner in de regering. Ja, maar uh, ik heb gewoon te maken met uh, komende voorstellen uit het regeerakkoord. Landen die goed in, uh, uh, in wetgeving. Dat gaat goed, die samenwerking gaat goed. En voor de rest, ja, ik, ik herken wel uh, veel dingen in het CDA. Van toen de VVD in 2002 en 2006 uh, veel zetels verloor. Uh, daar hebben we eigenlijk vergelijkbare processen gehad. Maar ja, dat is omgekeerd ook iets. Uh, uh, wij als VVD ook laten zien dat als je die discussie voert met de leden, samen met de leden. Dan kun je er ook sterker uh, uitkomen. Dus daar maak ik me op zichzelf niet zoveel zorgen over. Daarover op zich niet. Nee. En, en u kijkt dus heel rustig naar zo'n CDA-congres van vandaag. En denkt u, ach... Nou ja, kijk, ik heb altijd de neiging om uh, me daarmee te bemoeien... waar ik ook echt invloed op heb. En ik ben geen CDA-lid, dus ik vind dit ook echt iets... wat het CDA zelf moet, uh, moet doen. Nou ja, maar om dan één puntje te noemen... waar je natuurlijk wel als coalitiepartner met het CDA mee te maken heeft. Uh, bijvoorbeeld dat fractievoorzitter in het CDA, uh, Van Aersma Buma, zei... dat dat plan van uw VVD-minister van Sociale Zaken over de AOW, als een AOW nog met een gezinslid thuis woont... dan wordt die AOW gewoon gekort, dat die daar niet voor is. Wat zegt u daar dan op? Uh, daar zeg ik twee dingen op. Eén, iedere partij heeft natuurlijk zijn eigen standpunten en oordelen. Uh, het is niet ons standpunt, uh, blijkbaar wel dat van het CDA... En dat recht heeft iedere partij. Daar demonteer je over in de Kamer. Maar twee, ik denk dat het CDA zich wel aan het regeerakkoord houdt. Want dat zijn afspraken nogmaals die we met beide partijen hebben gemaakt. En waar ook heel veel van het CDA-gedachtegoed in terugkeert. U hoorde wel, onze verslaggevers net ook zeggen... dat de CDA-leden zeggen van wij hebben met dat regeerakkoord eigenlijk niks te maken. Wij als congres zijn niet gebonden aan dat regeerakkoord. Nee, dat klopt. Het is uiteindelijk aan de fractie van het CDA. Het is net zozeer aan de fractie van de VVD in de Tweede Kamer... om uiteindelijk te zorgen dat we het regierakkoord wel na, uh, nakomen. Ja. Meneer Plasterk, uh, ja, je kunt ervan denken wat je wil natuurlijk... maar zo'n CDA is wel heel erg intensief bezig... om te kijken naar wat is nou de kern van waar wij voor staan. Wat is de kern van onze christendemocratie? Is, is er zo'n soortgelijke discussie in uw partij... als het gaat over de sociaaldemocratie? Is men daar ook zo hartstochtelijk mee bezig? Uh, je, ja, je moet altijd bezig zijn met, met kijken of je op ja, de goede koers zit. je moet er zit, altijd mee maar, bezig zijn. Maar, maar het, het, bij het CDA speelt het natuurlijk in het bijzonder. Want het is dus van huis uit inderdaad ten eerste altijd toch wel een middenpartij geweest. Uh, met ook veel nadruk op de sociale kant. En zit er nou in een regering waarvan, ja, niet ik heb gezegd, maar Rutte heeft gezegd dat rechtse vingers erbij aflikt. Mag ik u even uh, dus onderbreken? Dus zitten daar heel onhandig in. Mag ik u even onderbreken? Want ik vroeg eigenlijk naar of er zo'n discussie ook in uw partij gaande ja, is. Zo'n hartstochtelijke herbronning. Ja zeker, alleen wij, wij kunnen dat in een iets gemakkelijker positie doen. Omdat wij niet ondertussen zitten te regeren in een coalitie die aan alle kanten knarst en piept met, met onze eigen opvattingen. He, dus, dus wij kunnen, we zijn met, met breed bezig om, om ons op onderwerpen zoals de publieke sector, veiligheid. Um, uh, he, uh, maar bevecht u elkaar dan ook zo? Ja, en, en, en er zijn heel veel discussies in onze partij. Ik bedoel, dat was, de Partij van de Arbeid is, heeft overigens die reputatie ook altijd wel gehad. Ja, maar is goed, dat, misschien dat, is het uh, wel goed om, om, om het nog wat scherper te formuleren. Bent u dood niet jaloers dat de kranten vol staan over het CDA... en de kranten niet vol staan over uw partij? Waar blijkbaar toch iets aan de hand is, maar wat wij niet doorhebben. Ik weet niet of onze vrienden bij het CDA blij zijn met wat de vlochtal bij de kranten nou stond. Nou ja, de publiciteit ja, is in ieder geval, hè? je naam ja, genoemd hebben, ja. is toch altijd nog leuker dan niet genoemd worden. Ja, ik denk dat het CDA zich nu niet helemaal gemakkelijk voelt... in, in, in de, de positie waarin ze nu zitten. En dat, dat is ook terecht, want ik herken ze ook niet. Ik herken als ik nu... Ik heb een paar jaar met ze ja, in de regering gezeten. We maar ik, ik, steeds de Partij van de Arbeid toch... in onze vraagstelling wat dit blokje betreft. Hè? Hoe gaat het met u en waarom zien we daar zo weinig van? Ja, wat dit blokje betreft. Wij, wij zijn heel uh, druk bezig met oppositie voeren tegen het beleid waar we ontzettend tegen zijn. Um, en dat doen we met man en macht. En ondertussen uh, zijn we ook weer bezig naar de toekomst te kijken. Want er komt natuurlijk ook een moment dat je weer in een regeringscoalitie zou kunnen aantreden. Um, en dan moet je je verhaal helemaal op orde hebben. Meneer de Jong, uw, uw partij heeft geen moeite om duidelijk te maken waar uw partij voor staat. Dat socialistische gedachtegoed, dat, dat komt wel terecht bij uw kiezers. Maar het kost u wel moeite om dat gedachtegoed vast te houden binnen de eigen geledering, hè? Want we, we lazen dat in Dongen een complete fractie van de SP is opgestapt. Ja, dat is heel, uh, heel teleurstellend. En er wordt ook nog aan gewerkt op dit moment om uh, te kijken. Want het is natuurlijk uh, toch wel heel vervelend. En ook eigenlijk niet aanvaardbaar als de kiezers uh, vier mensen in de gemeenteraad uh, stemmen. Dat die plekken niet zouden worden opgevuld. Dus uh, het einde van het verhaal is er nog niet. Uh, er, er lag en ik hoop het aan, dat het goed komt. U? Ja, het waren hele persoonlijke dingen. Er zat geen uh, inhoudelijk debat aan uh, ten grondslag. Het waren echt mensen. De een ging op zwangerschapslof, de ander had een bedrijfje wat uh, opeens veel meer tijd vergde dan uh, gedacht van tevoren. En uh, ja, het moet toch mogelijk zijn om van een lijst van 21 mensen... op een gegeven moment vier mensen te vinden die het wel goed kunnen doen. Dus daar werken we nog aan. Dat gaat nog gebeuren. Mag ik een vraag oh, stellen aan, aan de collega ja. uit het Europarlement? Ja want... hoor, dan gaan we even koffie drinken. <laughs> nou ja, omdat u het heeft over worstelingen. De SP is altijd heel kritisch op Europa... en heeft nu onlangs ook tegen dat Europact en het, dat redden van de euro gestemd. En ik vraag me dan af hoe u als tegen aankijkt. Want dan heb je vanuit Brussel misschien toch een iets ander perspectief... Ziet u dat nou met plezier? Of zegt u nou, dat is toch een worsteling voor ons, die opstelling erover ja, er, er is in Brussel heel veel aan de hand op dit moment. Omdat we het uh, hebben op een gegeven moment over een Europese regering. Op economisch terrein. Dat is onze lonen uh, en al onze pensioenen bepaald gaan worden vanuit Brussel zelfs dat de positie van de vakbeweging... ter discussie gesteld wordt door de commissie. Dat zijn hele grote dingen. Dus daar hebben we intern inderdaad discussies over. Daar zijn we niet voor. Waar we wel voor zijn, zijn allerlei sociale maatregelen binnen Europa. Maar die worden op dit moment helemaal niet genomen. Met het Eurofonds bijvoorbeeld, om die euro te redden? U neemt vast een voorschotje op de rest van dit uur. Zullen we het er straks over hebben? Nou, laten we dan dit blok zoals ik het maar noem, even weer terugbrengen... op het binnenlandse probleem binnen de coalitie, meneer Harbers. Um, hebben wij u goed begrepen dat het congres nog zoveel wat ze wil... kan beslissen als het CDA zich maar een regeerakkoord houdt? Want anders is er een probleem. Um, nee, en, en u begon al, laten we kijken naar het binnenlandse probleem... in de coalitie, er is geen probleem in de coalitie. Nee, maar mijn vraag was, als um, het congres ja. iets anders wil... dan wat in het regeerakkoord staat en het CDA in de fractie neemt het over... is het dan een probleem, ja of nee? Dan gaan we daar gewoon met fracties in de Tweede Kamer naar kijken. Voor hetzelfde geld hebben partijen die in de coalitie zitten... deze vier jaar opeens een briljant idee... waar de uh, VVD en de PVV het nog mee eens zijn ook. Ik bedoel, het is niet gelijk dat alles een conflict moet, uh, moet zijn. Nee. Maar uiteindelijk hebben wij in de Tweede Kamer... een overeenkomst, die heet regeerakkoord, met de CDA-fractie. En je moet goede redenen hebben om daarvan af te wijken. we okay, nee. houden het toch wel nauwlettend in de gaten. Er komt uh, even het laatste nieuws binnen vanaf het CDA-congres... over alle resoluties over de partijvernieuwing. Gaat pas aan het eind van de middag besloten worden. Dus nadat er een nieuwe voorzitter is gekozen. Goed, dat gezegd hebbende betekent dat wij eh, het wat de kranten en het CDA eh, op dit moment er even bij laten... maar natuurlijk wel even terugkijken naar de afgelopen politieke week. Weekoverzicht. Opnieuw was het een week in het teken van verandering. Overal ter wereld wordt er aan de stoelpoten van de leiders gezaagd. Als wij dus een plan maken, dan moet het wel uitgevoerd worden... door degene die het plan maakt. Ja. En ik kan niet iemand zeggen, ja, weet je, dan gaan we een stukje weg en dan gooien we het bij. Nee. Is het plan of het is het plan niet? Voetbal is oorlog, dat weten we. Maar in onze polderpraatcultuur zijn we een echte oorlog wat ontwend geraakt. Als er geweren op je worden gericht, die geladen zijn, is het, het levensgevaarlijk. Geheimagenten agenten G hebben wij ook wel, maar die lopen nogal opzichtig rond. Ik ben van de tak. Sjaak van de tak. En het strand van Sierte bleek er in oorlogssfeer heel anders uit te zien... dan op de vakantiekaart. Jammer, akelig, dat er achteraf bleek... Dat er een, uh, het, het paleisje van Gaddafi verderop lag. Dat is iets wat wij na afloop tot onze troevenis hebben moeten vaststellen. Even zo goed geweldig toch, dat zo'n paleis daar zo plotseling staat. In Nederland duurt zoiets veel langer. Hier moet eerst een leger ambtenaren zich over ieder bouwplan buigen. Ten aanzien van de A50 in Gelderland, daar is geen ambtenaar... Aan te pas gekomen. Nou, in dat geval misschien dan niet. Maar minister Verhagen moest zich toch verantwoorden... voor waar zijn ambtenaren wel aan te pas kwamen. Zijn CDA-campagne dus. Ik heb ook een tip voor de minister. Laat je campagne toch niet doen door ambtenaren. Daar win je geen verkiezingen mee. Beetje flauw zo'n tip achteraf. Had het CDA dat eerder geweten, was de partij niet gehalveerd. Weet je alles van tevoren, speel je een heel andere wedstrijd. Het is goed gegaan, maar als het fout was gegaan... Jongen, jongen. Hoe dan ook, die helikopterkwestie viel de minister van Defensie zwaar. Dat hij er zo moe uitzag, kwam dan ook daardoor, vertelde hij. Voor de bemanning was het trouwens ook geen pretje geweest. Ik wil daarom beginnen met um, mijn enorme spijt uit te spreken... voor datgene wat de bemanning van die helikopter is overkomen. Het boetekleed en diep door het stof. Dat werd het kabinet vooraf geadviseerd. En ja, er zijn lessen geleerd. Als je één vinger naar iemand anders wijst, wijzen de vier naar jezelf. Bijna kruifiaanse observatie, deze van de premier. Al zegt geen enkele politicus het natuurlijk ooit zo raak. als de verlosser zelf. Ten eerste zijn wij geen vergaarde uh, Wij gaan nooit zomaar mensen om. Tros, Radio 1. 19 minuten over 11. En u luistert naar kamerbreed met vandaag aan tafel drie gasten... financieel specialisten. Mark Harbers van de VVD, regeringspartij. Ronald Plasterk van de Partij van de Arbeid in de oppositie. En Dennis de Jong van de Socialistische Partij in het Europees Parlement. Nou, uh, Voor de sfeer in de uitzending wilden we eens wat scherp beginnen... Uh, of liever gezegd doelend dan op een antwoord. Uh, uh, daar is de afgelopen week ontzettende heisa geweest... over de bonus aan de baas van de ING. De ING, de bank die door ons allemaal nog overend gehouden wordt... met belastinggeld dus. Uh, daar was ook de minister van Financiën een beetje over uh, ontstemd. Nou, het kon allemaal niet anders, het geld wordt niet teruggegeven. Nu zit daar een regeringscommissaris, Lodewijk de Waal... om dat allemaal een beetje in de peiling te houden... wat er met ons geld gebeurt. Kan die regeringscommissaris nog wel blijven, meneer Plaster? Maar ik vind dat hij in ieder geval dit keer iets heeft gedaan... wat niet in belang is van zijn uh, van, van bank. En dus? Uh, en, en daarmee hij heeft er natuurlijk ook nooit gevraagd... eerlijk gezegd uh, uh, wat wij ervan vonden. Ik vond het een heel fout besluit. En dus? Nou ja, uh, ik ben er ongelukkig mee met zijn rol daar. Hij hoort daar te zitten uh, om vanuit het algemeen belang ook te kijken... of men enigszins aanvoelt wat er in de samenleving over gevonden wordt. Blijkbaar dus, niet. Dus. En dat, doet, dat heeft hij niet goed gedaan. En dus? Nou ja, dus moet hij daar goed over nadenken of hij die, of die goed bezig is. Mm. Ik, ik, dat, dat vind ik ongeveer uh, wat ik ervan kan zeggen. Ik vind het echt een, een, een fout besluit. Het heeft volgens mij ook aan de ING grote schade gedaan. En ik weet ook niet of we op één lijn zitten voor wat betreft de bonussen. Ik vind dat we die bonussen wettelijk moeten beperken. Ja, maar sterren nog, de, de, de baas van de ING Hommers, die zei van... ja, ik, ik heb dat zelf allemaal maar niet bedacht. Die commissarissen hebben mij dat min of meer gewoon aangeboden. Die ja. gaan daarover. Dus Lodewijk de Gaal, wel gaat daarover? Ja, het is overigens die raad van commissarissen, er zitten natuurlijk meer mensen in. Ja, maar, goed, maar hij eh, zit er namens de regering, in. verstandige he? mensen ook, die een onverstandig besluit genomen maar hebben. Maar hij zit er namens de regering in. Ja, nou ja, dan moet je bij de regering zijn, maar eh, ik, ik vind dat hij een fout besluit heeft. Maar hij benoemd in de tijd dat u in de regering zat. Ja, ja. Nee, maar goed, u, u begrijpt nou ja. even dat ja, schuitrechtelijk... moet je bij de regering zijn, dus ik ga er officieel niks over zeggen. Maar, maar u kon er wel wat van vinden. Ja, maar dat doe ik ook. Inhoudelijk ben ik glashelder, vind ik dat hij dit hier totaal naast zat. En daar ben ik zeer teleurgesteld. Maar u snapt onze vraag? Ik snap de vraag heel goed. En, en ik geef, geef er ook een heel helder inhoudelijk antwoord op. Um, dit vind ik een grote fout die hier is gemaakt door de Raad voor Commissarissen. Met name natuurlijk door degene die daar hoort te zitten. Om, om aan te voelen wat je maatschappelijk wel en niet kan doen. Um, en die betreur ik zeer. En, ja. en stel nou dat u er wel over zou gaan. Hè? Want u zegt, ja, ik ben de regering niet, je moet de regering erop aanspreken. Stel nou dat uw partij wel in de regering zou zitten. Wat zou uw partij dan doen in dit geval? Nou kijk. De, wat je moet afvragen is of als bij een volgende gelegenheid... in zo'n raad van commissarissen... Ja, maar dat zegt nee, de nee, nee, regering ook steeds. Afmaken. Het gaat als, over als, dit moment. Nee, als bij een volgende gelegenheid wordt gezegd... ja, maar Lodewijk de Waal heeft het gevoel dat dit maatschappelijk acceptabel is... dan moet je je nu afvragen of dat dan nog wat betekent. En dat is iets waar hij zich nu op moet beraden. Is dat dan zo dat u daarmee eigenlijk zegt... nou, dit was eens, maar nooit meer? Nou ja, ik leg het nu even daar waar, die, waar het hoort. Maar ik heb dus, ik bedoel, inhoudelijk ben ik glashelder, denk ik. Ik vind dit een hele grote fout op een cruciaal moment, waardoor ook de bank in grote problemen wordt gebracht. Um, en ja, daar moet u eens goed over gaan nadenken, denk ik. Mark Harbers, uw partij zit wel in de regering. U gaat er dus over, althans uw partij. Ja, nou het is de regering die erover gaat, en uh, vanuit de Tweede Kamer vinden we daar wat van. Um, wat vindt de... u ervan? Wat ik ervan vind is, um, het, het is niet zozeer Lodewijk de Waal in zijn eentje aan te rekenen. Want um, uh, wij, gaan niet, wij, wij sturen niet de commissarissen aan. Hij zit daar omdat de staat een financieel belang heeft. Dus hij kijkt ook mee of dat financieel belang goed nou, wordt. Maar goed, hij zit wordt. daar toch namens de regering. Ja, maar niet uh, weer om vervolgens klikspaan te spelen aan de regering. Dat is allemaal weer heel interessant Dus hij kan als gewoon het doen, het doen wat hij wil. Eigenlijk wel. We hadden er zijn eigenlijk het aandeelhouders... idee dat iemand daar namens ja, de regering aandeelhouders. Die vervolgens uh, uh, zeggen of ze het wel of niet eens zijn met het beleid zoals dat door de Raad van Commissaris is gevoerd. En Bij ING is de regering geen aandeelhouder. Bij ABN Amro ligt dat weer uh, wat anders. Maar even terug naar het besluit zelf. Uh, kijk, het voldoet. Aan de code banken. Al kun je erover discussiëren of uh, de hoogte van de winst, et cetera, of het nou zo goed ging dat je bijna het maximum van de bonus uh, zou moeten uitkeren. Maar dat is een beslissing van het bedrijf zelf, die ze volgens mij, en dat zegt Ronald Plaster terecht, hele grote schade heeft berokkend in het, in het publieke aanzien en in de beleving van hun okay, uh, klanten. Oké, ja, oké. Okay. Kunt u zich voorstellen dat mensen thuis hier behoorlijk boos ja, over zijn? Want ja. De een zegt, de, ik ga er niet over, de regering gaat erover. De ander zegt, de regering gaat er niet over. Maar, de, de ja, maar ik de, zeg, nee, de de de de Ossaris, nee. gaat er is iets Kijk, het andere wat we hieruit leren is het volgende. Um, wat wij als politiek doen, is regels stellen. Er zijn regels, die liggen in de code banken. Strict formeel bleef ING daarbinnen. En de discussie van afgelopen week heeft ons geleerd dat we aanvullend moeten kijken naar die banken die overheidssteun krijgen. Of dat nou is bij ABN AMRO, die volledig eigendom is geworden van de overheid, of mm. bij ING, waar de overheid nog een, een grote lening heeft. We moeten daarnaar kijken, volgens mij gaat, heeft de jager dat ook al aangekondigd, dat we in dat geval ook uh, uh, uh, terughoudend zijn met okay, bonus of Nee, en dat is niet ik, het enige. Maar nog oh ja. even, want anders blijft dat toch een, een. Kijk, ten eerste. komt terug op het eerder gezegde. Nee, oh. ik, ik denk dat we, ik reageer op Harbour, ik denk dat we wettelijk die bonussen nu moeten beperken. Niet alleen voor banken die op dit moment overheidssteun hebben, maar voor alle banken. Ik hoop dat we daar ook bij de VVD steun mm -hmm. voor kunnen krijgen. Want zoals het nu is gegaan, is fout. En ik heb over, over de positie van de commissaris wel gezegd. Ik vind dat de geloofwaardigheid ernstig is aangetast. Nou, wat betekent dat dan toch heel simpelweg in normale mensentaal? Nou, dan moet hij zich dan maar eens afvragen wat het nou, betekent. Nou, dat betekent toch dat je moet opstappen. Waarom moeten wij dat zeggen? Nou ja, omdat het, dat, dat, dan, dan ben ik net als Harbers probeer ik me een beetje aan de regels te houden. inhoudelijk. Zeg u bent ik toch... helemaal niet net als Harbers, u bent oppositie. En hij zit in de regering. Ja. ja, nou ja, ik vind dat wat ik net zei, dat de geloofwaardigheid ernstig is aangetast. En als je geloofwaardigheid ernstig is aangetast... dan kun je gewoon doorgaan met de orde van de dag? Nee, dan moet je daar goed over nadenken. Ja, En als je dan uitgedacht bent? Nou, dan ben ik benieuwd wat het resultaat ervan is. Stel nou, laat het anders. Stel nou dat u Lodewijk de Waal was. Wat zou u dan doen? Dan zou ik opstappen, Meneer de Jong, uh, hoe kijkt u daar tegenaan als uh, mens, als burger of als politicus? Nou, ik was vrijdag bij het uh, Nederlandse Armoedenetwerk... wat op alle mogelijke manieren nu wordt tegengewerkt uh, door de bezuinigingen... doordat mensen uh, steeds minder krijgen, maar ook die organisaties steeds minder krijgen... om zichzelf te organiseren. Als ik dan vanuit die mensen denk, hè, die dus van 800 euro per maand moeten rondkomen... Uh, 1,4 procent uh, uh, achteruit gaan uh, gemiddeld in Nederland... En dan gaan de, de bonus- en de managers-die gaan 16% omhoog. Dat is natuurlijk een afschuwelijke samenleving waar we mee bezig zijn. En dat gaat tot spanningen leiden. En tot heel veel ellende. Dus ik denk dat we uh, in Nederland de bonus moeten aanpakken. Maar ik vind dat ook, dit is dus een van de dingen die ik van Europa ook wil. Precies, dus want er is ook, ook in het Europees Parlement over gesproken. Vindt u dit nou bij uitstek iets wat Europees geregeld moet worden? Ja, als je naar de banken kijkt, dan is het, het verhaal toch, als we bij ons de banken te hard aanpakken, de bonussen, dan gaan de banken zich elders vestigen. Dus dit is typisch een zaak die je eigenlijk bij voorkeur wereldwijd regelt, maar dat is wel heel ver. Dan zeg ik nou, laten we dan in ieder geval in Europa beginnen. Uh, en dat gaat heel langzaam. Dit zijn de dingen die, die heel erg langzaam vooruit gaan. Dat kan echt veel harder. En uh, wij proberen er wel druk op te zetten in het parlement. Ja, nu zegt bijvoorbeeld Boele Staal, dat is voorzitter van die vereniging van banken vandaag in de NRC... dat we eigenlijk een regeling zouden moeten hebben... dat we de mensen in Amsterdam bij die banken net zo goed betalen... als in de London City. Want anders krijg je zulke verschillen en dan trekken die mensen misschien weg. Ja, ik vind het zo grappig. Het gaat altijd omhoog, hè? Ik zou denken, ja, dat van, is, laten we eens een keer omlaag gaan. Dan ja, zitten we misschien met mensen die verantwoorde beslissingen maar... nemen. Ook, in plaats van te speculeren en te proberen op korte ja. termijn zoveel mogelijk winst te halen. Ja. Maar ik uh, uh, denk wel dat je zou kunnen zeggen dat deze mensen uh, niet aanvoelen... wat er in de maatschappij op het moment gaande is. Dat zij niet uh, het gevoel hebben of dat die, die aansluiting die is er niet op de een of andere manier. Merkt u daar boosheid over, meneer De Jong? Ja, absoluut. U zegt, ik ben bij dat armoedenetwerk geweest. Ja, dat armoedenetwerk, dat zijn mensen die, die echt proberen... zowel zichzelf als ook andere armen in de samenleving te helpen. Die zien twee verschijnselen. Aan de ene kant heel veel schaamte bij de mensen om er vooruit te komen. Ook, ook kleine ondernemers bijvoorbeeld die, uh, die dag en nacht werken... en niet eens het minimumloon halen, maar daar ver onder zitten. Die komen er niet vooruit, die schamen zich. En aan de andere kant zie je een tendens in de samenleving... ja, arm, dat, dat, dat heb je aan jezelf te wijten. Dat is zo ongelooflijk hard... En zo keel, wel in lijn met dit kabinetsbeleid, maar niet goed. Ik mag nog één argument aan toevoegen. Het is niet alleen oneerlijk, die bonus. Ik denk ook dat het voor de organisatie echt een vergiftigend effect heeft. Ja. Als je nu hè, We Kijk. verwachten nu na de crisis dat de banken... maatschappelijk verantwoord aan de gang gaan, de klant centraal stellen. Maar als je aan de top voortdurend het, het signaal geeft... ja, als ik geen bonus van een miljoen krijg, dan loop ik weg. Dan moeten al die duizenden mensen die bij die banken werken... die denken, ja, wat een rare organisatie zit ja. ik hier. Hm. Dus ik denk dat het ook voor de bank goed is en nodig is, dat, dat er hier een stop op wordt gezet. En daarom heeft u meegestemd met de motie van de PVV in de Kamer... om alle bonussen aan bestuurders van banken uh, met 100 procent... Te belasten. Ja. Terwijl u weet dat die motie niet uitvoerbaar is. Nou ja, het, het terugwerkende deel daarvan, dus achteraf dat belasten, daarvan heb ik in de Kamer al gezegd. Dat, dat uh, verwacht ik niet dat daar in de uitvoering veel van komt. Dus dat we dat wel zien. weet u van tevoren. Dat, dat, he, want dat van, kan gewoon niet meer terugwerkende weet, ik, weet ik eigenlijk van tevoren. De reden dat we hem toch gesteund hebben, is dat een minder vergaande motie van ons, namelijk om het voor de toekomst in ieder geval wettelijk voor alle banken te beperken, die kreeg geen steun van de drie coalitiepartijen. Dus de enige manier om toch wettelijk iets aan die bonussen te doen... was nu even deze motie, die niet helemaal vrij was wat ons betreft, te steunen. Um, dan gaat De regering moet daarop reageren. En dan krijgen we dus dat debat terug. En dan hoop ik dat we alsnog... Ja, maar, uh... maar goed, de regering heeft daar al op gereageerd. Die motie is niet uitvoerbaar. Is nou, gewoon juridisch niet te doen. Vindt de, u voor... dat geloofwaardig om met zo'n motie mee te stemmen? Uh, de regering heeft voor een rtl kamer iets gezegd, maar we krijgen als Kamer nog een reactie erop en dan zullen we daar een debat over krijgen. En dan zal ik daar opnieuw voorstellen dat we die bonussen beperken en dan hoeft niet helemaal tot nul, maar tot 10, 20 procent voor de toekomst voor alle banken in Nederland. Ja. Zodat je niet dit soort idioten bedragen Maar goed, dat terughalen wat de PVV eh, suggereerde te willen... wat u ondersteunde, daarvan moet u erkennen van ja, dat... Dat had ik in het debat al lang gezegd, dat terughalen daar... daar... Ja, maar het gaat verder. natuurlijk aan het eind van het debat... ga je stemmen over een motie... en daar heeft u dat idee in ieder geval bij stemming bekrachtigd. Als we dat niet hadden gedaan... Um, dan zou er geen enkele motie zijn aangenomen om de bonussen wettelijk te beperken. Ja. Dus we zaten daar in een klempositie die enigszins ontstond eerlijk gezegd. Omdat een, een redelijke motie van onze kant ja. door de coalitie was ondergeschoffeld. Ja, vind, vindt u dat het, het vertrouwen in de politici en in de politiek daarmee uh, gesteund wordt? Ja, als u een motie denk, ondersteunt die niet uitvoerbaar is ja, en waarvan omdat, u dat ook bij voorbaat weet? Ja, want ik kan heel goed uitleggen dat we op deze manier het debat voortzetten. En uiteindelijk die bonussen wettelijk kunnen gaan beperken. Als we anders hadden gekozen, dan hadden, had, had de bankenlobby eerlijk gezegd zijn zin gekregen, want dan hadden we gezegd... ja, we laten het over aan de zelfregulering... en we wachten maar af... en dan gaan we volgend najaar wel weer eens kijken. En op die manier gebeurt er nooit wat. Dus ik, ik denk dat we echt uh, hier... Met, met een motie die niet helemaal onze voorkeur had in vorm... maar nu kunnen zorgen dat we alsnog dat debat krijgen... om die bonussen wettelijk te beperken. En meneer Harbers, hoe gaat dat nou in de toekomst? Want eigenlijk wordt er bij die discussie... die jaarlijks terugkerende discussie over bonussen... overigens ook in het bedrijfsleven... Uh, is er altijd heel veel opwinding. En wij stellen daar dan vragen over. En u geeft antwoorden met als signaal... maar de volgende keer gaan we er iets aan doen. Um, wat gaat er nu echt gebeuren op dit vlak? En nou, wat vindt plaats... u dat er moet gebeuren? Ik denk niet dat de overheid al dit soort problemen moet, moet oplossen. Uh, bonussen even los van de banken bij alle ondernemingen... Um, kunnen een heel goed middel zijn om hele goede prestaties uh, uh, te bereiken. En het is uiteindelijk ook aan de aandeelhouders om daar de finale afrekening te doen. Dat is duidelijk, maar daar waar u er invloed op heeft. Daar waar we uh, er invloed op hebben, hè, en zeker bij de bank is natuurlijk dat grote debat. Kijk, wij hebben als VVD voor de koers gekozen. Uh, de banken zijn aan zet. Die zijn verplicht om de code banken in te voeren. Die ook iets zegt over uh, de manier waarop je met bonussen om uh, um kunt gaan. Uh, daar hebben ze een jaar de tijd voor gekregen. En dat jaar is nog niet voorbij. En dan vind ik het wat, wat ja, dan moet ook de politiek even verantwoordelijkheid nemen. Als we ze dat jaar gegeven hebben... moeten we ook even wachten op die resultaten. Dat gaat met horten en stoten. Afgelopen weken hebben we weer wat uh, horten gezien. Um, maar uiteindelijk moet dat... Het bewijs leveren de bank... wachten u zegt, we hebben het te gezien, maar ja, we, in het najaar we wachten op het stoten. Nee, in het najaar krijgen we gewoon een rapportage, hebben, voldoen al die banken nu aan die codebanken, afspraak met de, uh, tussen de regering en de banken. Als dat niet zo is, dan weten ze dat daar het zwaard van Damocles boven hangt. Maar het zwaard dat het in van Damocles hangt bij mijn weten al jaren erboven en het is eigenlijk nee. altijd steeds hetzelfde Kijk, en... verhaal. Nee, want hier is gewoon een concrete afspraak over... dit komt in het najaar uh, op de agenda. Maar als banken zelf hun leven beter... en ik denk dat er na afgelopen weken, na alles wat er gebeurd is... misschien ook wel weer een push-forward komt... dat die banken zien, ja, we moeten toch echt dat roer omgooien... we moeten aan die code uh, banken voldoen. Uh, maar binnen voldoen. die code kunnen ze nog steeds een bonus van een miljoen krijgen. Ja, maar ik ben ook niet per se tegen het verbieden van bonussen. Ja, Mits wij ze zijn maar ook de heel goede erg goede criteria erg voor zijn. Ik, ik, ik, zie, ik, ik zie ook het gevaar komen... als je bonussen beperkt, zoals Plasterk zegt, tot 10 of 20 procent... Nou, dan weet ik wel wat er gebeurt. Overal waar dat in het verleden gedaan is... zijn de vaste salarissen hmm. met sprongen omhoog gegaan. En dan heb je geen enkele prikkel meer. Maar als je um, dat nou denkt, hoeveel vertrouwen... want die zegt aan de ene werk. kant vertrouwen in ja. de sector... En aan de andere kant zegt u, ja, wanneer we die bonus gaan beperken... Heel veel dan gaan, gaan ze wij de vaste salarissen verhogen. Dus u vertrouwt die, die zegt ja, maar het Gaat het helemaal niet, niet. Van banken die niks met de overheid te maken hebben... wilt u toch niet ook nog bij de wet vaste niet. salaris gaan, uh, uh, gaan vastleggen? Die bestaan niet. Er zijn geen banken die niks met de overheid te maken hebben. Dat hebben we nu in die crisis gezien. Want als zo'n bank omvalt, dan gaat hij naar de minister van Financiën... en dan zegt hij, daar heeft hij ook gelijk in... van wij, wij hebben een systeemfunctie. Hè, wij, wij zijn zo vervlochten met de economie. U moet ons redden. En dan moeten de belastingbetalers voor miljarden bijdragen aan die banken. Dat vind ik ook redelijk, dat moet dan gebeuren. Maar dat betekent dus ook dat je moet meekijken in de keuken... of er geen idiote dingen gebeuren. Meneer ja, jong, dat staat ja, in de, de, jong van de SP. Ik ben toch er... helemaal niet zo bang van die vaste salarissen. Want wat, iets anders wat uh, tegenwoordig ook taboe is... is om eens te kijken naar de extreem hoge inkomens... Dus of je ook niet wat aan de belastingtarieven kan doen. Ja. En op die manier kun je dat ook tegen gaan. Ja, nou, maar dan, meneer Harbers, daar bent u tegen, hè. Belastingen omhoog, broer. Ik ben over de hele linie tegen belastingverhoging. Voor, uh, uh, voor niemand in Nederland uh, gun ik uh, dat. En uh, ik behoor ook tot een partij die zegt... als mensen er hard voor werken, dan mogen ze er ook wat van overhouden. Ook als uh, van het overhouden. een verkapte bonus is die dan vertaald wordt in het vaste salaris. Dan zegt u gewoon, dat is prima verkapte bonus in het salaris. Nou, heeft, voor nee, iedereen, mensen, mensen, het salaris. Nee, mensen die, worden van salaris. Nee, daar ben ik bang voor. Als je op een onzorgvuldige manier dat wettelijk gaat verankeren. Ja, dan moet je Kijk, dus we zijn wat... het met z'n allen over eens. Het feit dat er wel wat moet gebeuren. Dat die banken echt moeten laten zien dat ze aan de code banken voldoen. Maar wat mij betreft hebben ze daar gewoon het jaar voor. Wat daarvoor uh, ja, okay. gegeven okay, is. Hoe okay, gerustend ja, nou, nou, het is voor de mensen in het armoedeplatform. Waar u uh, eerder was meneer De Jong. Dat weten we niet. Maar, ja, hard niet werken moet erg. beloond worden. Ja, maar nou, maar die ten... leraren en die politieagenten werken ook heel hard. En die staan gewoon op de nullijn. Dat vind ik toch. Frank. ja ja wie vindt dat nog meer ja Die. absoluut Natuurlijk, natuurlijk, is dat vang. Vang. natuurlijk is dat gang. Maar, maar we hebben uh, bij het aantreden van dit kabinet ook gezegd... dat iedereen in Nederland het gaat merken... dat er de komende jaren bezuinigd uh, moet worden. Omgekeerd, de uh, leraar en de politieagent staan nu op de nullijn... maar zagen hun salaris nog stijgen in 2008 en 2009... Mm. toen heel veel mensen in het bedrijfsleven... No zijn hebben misschien... ingeleverd ja. Uh, we uh, tegen die zeggen, ja, maar die werken heel hard. En dan heb je het over bonus van boven een miljoen. Ja. Ik vind alle proporties daar kwijt. Mm. Ja, hoe uh, sluiten we dit af, denkt u, meneer Harbers? Dat, dat er altijd beloningsverschillen zullen blijven. En uh, ik weet niet of ik dat nog een keer aan meneer Blas moet nee, dat ze steeds groter van. hoeven worden, nee, zoals ja. nu het geval is. Ze worden integendeel, ze worden kleiner. Oké, okay, nou, hard werken moet beloond worden. Toch tekenen we dat even uit en sturen dat maandag <laughs> naar de directie. <laughs> We geleiden dit door. Ja, geleiden ja. dit door. Uh, hypotheekrenteaftrek, daar gaan we het over hebben. De totale hypotheekschuld van Nederland is bijna 600 miljard euro. We hebben begrepen dat nergens anders in de westerse wereld... die schuld zo hoog is. Dan kwam er deze week een IMF-rapport. En daarin werd gezegd... hypotheekrenteaftrek, daar moet echt iets aan gebeuren. Want het zorgt voor riskante schulden. Het kost de staat heel veel geld. President Welling van de Nederlandse Bank heeft zich daar ook uh, achter geschaard. Die heeft ook gezegd, dan moeten we inderdaad wat aan gaan doen. Niet meteen nu, maar moeten we moeten wel een besluit gaan nemen... Over over wanneer die aftrek afgeschaft gaat worden. Um, e eerst even dit, meneer Plasterk. Uh, dat is maar een hele politieke uitspraak eigenlijk. Hè, van Noordwelling. Ja, ik geloof dat hij dat al vaker uh, heeft gezegd. En uh, het IMF zegt het ook vaker. Um, maar, ik, maar, ik, maar ik vind hij ook zegt dat het we. Moeten heel doen. Ja, dat valt op. Dat is waar, waar. Wat, waar duidt dat op? Nou ja, hij is een echte econoom. Dit is echt economisch een grote verstoorder. En, en dus om die redenen zijn economen er eigenlijk altijd heel erg tegen. Um, Verstandige gewoon... taal dus van Wellink. Ja, zeker. Ja. Ja. Meneer de Jong, waarom zegt Wellink dit nu? Ja, ik, ik denk toch wel, en daar kijk ik alleen maar objectief voor, want ik kan niet in zijn zielswoerselend kijken. Maar het past wel heel mooi bij wat de Europese Centrale Bank natuurlijk ook uitdraagt. Uh, die, die heeft al een aantal keer gezegd: moeten sterker naar een economische regering toe in Europa. En als hij natuurlijk toch daar een functie wil, en dat wil hij dan is het wel handig als die uitspraken doet... die goed liggen bij de Europese Centrale Bank. en Dit past daarin. Maar is dat de enige reden of, of vindt hij dit ook echt? Ik denk dat hij het ook nog wel zou kunnen vinden. Maar het wordt wel heel sterk uitgedrukt nu. En dat is op een cruciaal moment. Want nu wordt er gekeken wie moet het moet worden. Ja, meneer Harbers, het ministerie van Financiën... praat elke week met de heer Welling. Zou de minister van Financiën van, het, van uw kabinet zou ik maar zeggen, moeten zeggen... meneer Welling, dat is wel een faux pas om hierover te beginnen... Ik denk niet dat uh, de minister van Financiën aan Welling moet zeggen wat hij wel en niet kan zeggen. Uh, uh, Welling is als bankpresident uh, onafhankelijk mag zeggen wat hij wil. Maar wat maar hij zou krijgt u hem zeggen? Ja. Nou, hij krijgt vervolgens van de politiek antwoord. Um, en hij sombert een beetje, en ook over de hypotheekrenteaftrek. En waar ik het absoluut mee oneens ben, is ook dat ook hij weer zegt van, ja weet je, het hoeft niet nu, maar de politiek zou wel moeten zeggen wanneer we wel iets aan die hypotheekrenteaftrek uh, uh, wat gaan doen. Um, nou, wat, dan kan hij van wat? mij het antwoord krijgen, dat gaan we wat mij betreft nooit doen. Um, ik hou er een doen. beetje van, dat er de hele tijd een beetje boven de markt zweet, van ja, ooit gaat de politiek daar wel toe besluiten. Um, uh, maar die. Tot een partij, en ze zijn er nog meer in de Kamer, die hebben een, een behoorlijke meerderheid, die allemaal zeggen. die hypotheekrenteaftrek die blijft staan. En ja. daar is wat mij betreft dus ook geen discussie ja, over. Ja, maar hoe de... typeert u dan zo'n uitspraak? Want we hebben het er allemaal weer wel over. Mensen met een eigen huis denken toch? Nou? Ja, nou kijk, er, zijn, er zitten twee dingen aan. Kijk, het bedrag van 600 miljard maar maar even, hypotheekstof. Even, even, in Nederland. even hoe taxeert u dan zo'n uitspraak? Wat veroorzaakt zo'n uitspraak dan van de bankpresident? Een man met groot gezag waar wij dan toch allemaal over na gaan denken? Nou ja, die uitspraak die kan onrust veroorzaken als daar niet heel direct een politiek antwoord op komt. En dat politieke antwoord is wat mijn fractie betreft, wat de VVD-fractie betreft. Nou, niks daarvan. Wij denken helemaal niet na, ook niet om het op, over, op termijn uh, af te schaffen. Die hypotheekrenteaftrek blijft gewoon. En de argumenten, hè, die 600 miljard schuld, daar heb je pas last van op het moment dat je iets doet waardoor mensen hun hypotheek niet meer terug kunnen betalen. Nou ja, volgens mij als je aan die aftrek gaat morrelen, dan versnel je het risico dat een deel van die 600 miljard schuld ook echt een probleem wordt. Mm. En het andere deel. Het leidt tot te veel riskante schulden. Ja, Daar hoef je de hypotheekrenteaftrek niet voor, uh, voor af te schaffen. Uh, uh, daar moet je andere maatregelen voor nemen. En daar wordt nu ook wel over nagedacht. Hè? Het beperken van uh, tophypotheken, uh, die ook nog eens volledig aflossingsvrij zijn. Ik denk dat dat op zich goede maatregelen zijn om daarover na te denken. om uh, te zorgen dat mensen geen schulden aan kunnen gaan. die ze eigenlijk volstrekt maar, niet kunnen behappen. Ja, maar dan nog, die, het beperken van die tophypotheken. daarin sla, staan we eigenlijk nog een raar figuur ten opzichte van de rest van de westerse wereld. Want. Uh, uh, uh, hier gaat men dan terug naar maximaal 110 van de aankoopwaarde... terwijl het in andere landen 80 is. Dus nog steeds een enorm groot ja, verschil. Ja, maar dat zijn landen die nooit een andere grens hebben gehad. Die nooit tophypotheken hebben gehad. En maar als je het je komt uit toch tientallen, klein, ja, Nee, maar als je komt uit tientallen jaren... Uh, waarin mensen wel een tophypotheek uh, konden krijgen... dan kun je niet van mensen opeens verwachten dat ze een huis kopen... waar ze nog maar 80 procent ja, financieel even, even, kunnen even hebben. Nog, even nog één puntje, om, om de, de kwestie Wellink, wat u uh, uh, toch ongeveer... Onrust veroorzaken noemt, die uitspraken van hem met betrekking tot de hypotheekrenteaftrek. Nu staat, uh, Nu sta, uh, staat het kabinet voor een nieuwe keuze, wie daar de baas wordt. Uh, vindt u dat die nieuwe president van de Nederlandse Bank moet beloven dat hij het hierover naar buiten toe niet meer gaat hebben om die onrust te vermijden? ik wil een hele goede bankpresident... en die moet je niet van tevoren uh, monddood maken. Nee, dat soort dingen dat, dat moet een bankpresident niet. natuurlijk niet beloven. Um, het is goed om verschillende meningen te hebben... maar het is ook goed om een duidelijke politieke stellingname te hebben... en om een regering uh, te hebben... plus nog een paar partijen in de Kamer die zeggen... geen gemorrel aan de hypotheekrente aftrekken. Nee, Meneer Vasterk, hoe lang is dit houdbaar? Geen ja, gerommel aan de hypotheekrente aftrekken? Volgens mij is dat niet houdbaar. Ik ben het overigens met Harmers uh, nou, ook eens eens. Ik vind niet dat we het moeten veranderen... omdat andere landen het anders hebben. Ik vind dat we moeten veranderen... omdat onze woningmarkt op slot zit, de huizen zijn te duur... starters kunnen er niet in. En er zit een oneerlijk aspect aan. Bijvoorbeeld vorige week is de villabelasting teruggeschroefd. Dat mensen met villa's van boven een miljoen... door de belasting op die manier gestimuleerd worden. Laten we nou eens beginnen met dat die aflossingsvrije hypotheek. Ik heb er zelf ook een. 30 jaar lang blijf je aftrekken. Voor het volledige bedrag. Dat is alleen maar omdat de fiscus dat doet. Want normaal gesproken, zo is het ook ooit bedacht natuurlijk... neem je een hypotheek en in 30 jaar betaal je, je hypotheek af. Als je dat eruit zou halen en je kunt dat... Dan tegelijkertijd de overdrachtsbelasting uit de opbrengsten van de overdrachtsbelasting afschaffen, hè, dus de kosten koper, dan breng je die hele woningmarkt in beweging. Dat is echt beter voor het land. Maar en goed, denk... u zegt het zelf, u heeft ook zo'n aflossingsvrije hypotheek. Je kan dat toch niet zomaar veranderingen aanbrengen? Nee, maar dat is omdat de belasting dus regels heeft gemaakt dat je dertig jaar lang. Terwijl je, terwijl je spaart 30 jaar lang het volledige bedrag, blijft aftrekken. En, en dat die moet je regels veranderen. nu veranderen zou toch onbetrouwbaarheid van bestuur zijn? Ja, maar daarom moet je ze ook, en dat ben ik ook met Welling eens... moet je dat natuurlijk nooit van de ene dag op de andere vloep zomaar veranderen. Je moet een heel rustig traject uitzetten... waarbij het in de loop van decennia geleidelijk aan verandert... zodat mensen dat zien aankomen. Maar je moet dat wel een keer gaan doen. En dan is het ook klaar. Dennis de Jong. Ja, ik ben het voor een deel mee eens. We hebben het in ons verkiezingsprogramma ook staan... dat we het garanderen die hypotheek en te aftrek tot een grens van 350.000 en dan voor een belastingtarief van maximaal 42 procent. En dat vind ik heel belangrijk, ook in het verlengde van de discussie die we net hadden. Want wat de regering dus doet, is, is heel veel geld afpakken aan de onderkant... maar wel gewoon doorgaan met het subsidiëren van de rijkste mensen in Nederland... met de grootste huizen, met de meeste uh, hypotheeklasten. En dat is zo moeilijk uitlegbaar. Dus ik denk geleidelijk aan, in tien jaar kan je zoiets bereiken, zodat je geen onrust geeft. Je pakt niet de starters, want die hebben het al hartstikke moeilijk op dit moment. Ook al omdat er allerlei maatregelen zijn rondom de, de woningmarkt in het algemeen. Rondom de huren ook. Maar in ieder geval geleidelijk aan en eerlijker maken ook dit. En niet mensen gaan subsidiëren die het echt helemaal niet nodig hebben. Dus ook hebben. voor u is die hypotheekrenteaftrek niet helemaal heilig? Nee, maar we gaan er wel heel voorzichtig mee om. En daarom zeggen we, we garanderen ook wat. Tot 350.000 garanderen wij dat het gewoon blijft zoals het is. Nu heeft het uh, Internationaal Monetair Fonds ook opmerkingen gemaakt over uh, de vrijzing. Dat speelt natuurlijk overal in de westerse wereld. En de pensioenleeftijd. Die moet snel naar uh, 67. Dat vindt u trouwens ook, hè, meneer Harbers? In ons verkiezingsprogramma staat 67. We hebben met uh, de regeringspartijen de afspraak gemaakt om in ieder geval de stap te zetten naar 66. Slappe hap. En, uh, nee, plasteric dat is was dat in ieder geval alvast een jaar binnen. Daarnaast. Uh, maar ik ben heel blij dat meneer Plasterk dit zegt. Slappe Ja, want daarnaast oh. staat ook in het regeerakkoord... dat het kabinet wel met een uh, uh, voorstel kan komen... om het aan de levensverwachting te gaan koppelen. En als meneer Plasterk 66 uh, slappe hap vindt... dan is hij van harte uitgenodigd om uh, te zijn tijd dat, dat wetsvoorstel te volgen. Want dan krijgen we vanzelf een keer ook de ophoging naar 67. Dat, en misschien nog uh, wel verder. Maar de PVV is daar toch helemaal niet voor? Dus dat kun je dan toch niet afspreken in deze periode? Of heb ik dat verkeerd gelezen? Uh, de PVV steunt dit onderdeel van het regeerakkoord niet. Niet. Uh, het staat niet in het gedoogakkoord, oh ja. maar het staat wel in het regeerakkoord. En de PVV weet, heeft ook bijgezet welk regeerakkoord we aan het uitvoeren zijn. En in het regeerakkoord staat de regering kan een voorstel gaan doen... om het uh, afhankelijk te maken van de levensverwachting. Uh, um, uh, dus daarom ben ik heel blij dat meneer Plasterk 66 niet ver genoeg vindt. U ziet vindt, gaat, hier dan nu kan hij, steun in. hij kan uh, uh, straks dat wetsvoorstel steunen. M meneer de Jong, uw, uw partij wil dit absoluut niet, hè? Nee, absoluut niet. De SP zegt 65, blijft 65. Wij hebben steeds geroepen 65 is 65. En uh, wat we nu zien, en daarom vind ik het wel grappig... dat de discussie alleen maar over Nederland gaat. En wat ja, dat speelt overal gaan. natuurlijk in Europa. En daar is dat standpunt voor nu ook niet echt. Uh, wordt ook niet echt als modern gezien. Nee, wat de leeftijden in Europa nog heel erg verschillen. Je hebt landen waar je met 60 met pensioen gaat. Dus in die zin... Uh, waar is, is dat ook alweer? In de 60, dat was in, uh, in Griekenland, dat was in Frankrijk, Heerlijk. dat was in uh, allerlei ah, landen. Daar ging het onzijn... erg goed mee, geloof ik. Nou, Griekenland is bezig met het uh, hervormen. Jammer. Frankrijk, uh, dat ligt er natuurlijk weer heel anders mee. Maar wat ik wil zeggen is dat, uh, uh, wat je niet hoort in deze discussie... is dat het op een gegeven moment wel eens een zaak uh, zou kunnen zijn... dat er een hoekase komt uit Brussel. Nou, dat is van, misschien toch wel goed. Dan is het overal gelijk. Nou, dan is het overal gelijk. Maar het gaat wel allemaal de richting op die niet goed is voor de gewone mensen. En uh, dat vind ik zowel bij de, bij de pensioenen. Waar wij altijd een traditie hebben gehad van de sociale partners. Die daar een grote rol in spelen en voor, voor zekerheid zorgen. Je ziet het bij de lonen waar de commissie nu zegt, ja, die, die uh, cao's hè, die we in Nederland hebben... daar moeten we eigenlijk vanaf, want uh, mensen zijn toch allemaal verantwoordelijk... en die kunnen zelf wel onderhandelen met de werkgever. Vakbeweging, die zegt de commissie op dit moment van... ja, is eigenlijk iets van, van ouderwets, want uh, dat, dat past niet bij die verantwoordelijke burger. En dat komt allemaal in wetsvoorstellen terecht... die nu al voor een deel zijn aangenomen door de ministers... in het parlement liggen, en dat is alles wat rond die economische regering speelt. Maar dat is... Is toch eigenlijk ook het dilemma waarvoor u staat? Want aan de ene kant heb ik begrepen dat u wel wil dat er Europese uh, gelijke beslissingen worden genomen. Bijvoorbeeld over de vennootschapsbelasting. Dat moet het in al die landen gelijk zijn. En dat is nu oneerlijke concurrentie tussen sommige landen. Maar ten aanzien van dit soort punten wilde u het weer niet door Europa laten beslissen. Nou, wat ik niet wil, is dat ons hele sociale marktmodel wordt afgebroken. En dat is waar we het nu over hebben. Daar gaan we ook ontzettend veel aan doen als SP. Want we gaan komen met een uh, campagne om mensen bewust te maken dat cao's niet langer meer een puur nationale zaak zijn... dat pensioenen niet meer een puur nationale zaak zijn... als de commissie een zin krijgt. En dat moeten mensen weten. Heel even aan Mark Harbers voorleggen. Mm. We hebben toch premier Rutte horen zeggen dat het allemaal zo'n vaart niet gaat lopen? Nee, als je de afspraken leest die afgelopen weken in Brussel zijn gemaakt... dan dragen we deze soevereiniteit niet over. Maar als je goed uh, ik ben nadenkt... dus, dus waar maakt Dennis de Jong zich dan uh, druk om? Ja, ik weet niet of in Brussel de beleving anders is. Maar ja. uh, wij zullen daar niet mee instemmen vanuit Nederland. om dit soort bevoegdheden over te dragen. Kijk, nee, maar wat we straks, nee, maar wat we straks wel ja, maar moeten even, hebben... Even, even, onderbreek u even. Want anders snappen mensen dat thuis ja. niet. U zegt van dan gaan we niet mee eens. Die soevereiniteit gaan we niet inleveren. Inle le maar Dennis de Jongen zegt. Ja, maar het is een lang graan. Ja, is wat al waar Rutte het de hele tijd over heeft. En dat vind ik ook behoorlijk misleidend, moet ik zeggen. Zeker voor een premier. Is dat hij de hele tijd uh, het heeft over dat uh, Europact. Hè, dat wat vroeger concurrentiepact heette. Ja. Waar Merkel en Sarkozy ja. mee kwamen. Dat is niet verbindend. Maar waar heel weinig publieke discussie over is... zijn zes westvoorstellen van de commissie. Die al door de Tweede Kamer in algemene zin is de jager op pad gestuurd naar Brussel. Van je mag daarmee instemmen. Ja, en in die en staat daar dus... zitten allemaal dwangmaatregelen in met boetes. En daar hebben we onze soevereiniteit wel over gedragen. En, die, ook, en, en, en die hebben over. ook te maken met arbeidsvoorwaarden. Helemaal. Precies, met die, hebben, die ja. hebben te maken met één ding... en dat is dat landen die er een potje van hebben gemaakt... zoals Griekenland, dat je dat soort landen in de toekomst... met sancties, met boetes, ook eerder in het gareel krijgt. Maar dat betekent nog altijd niet... dat je dan allerlei landen uh, de maat moet gaan nemen... en de wet moet gaan voorschrijven. Oh. Het betekent dat je van landen wel mag vragen... Heb een geloofwaardig antwoord op deugdelijke overheidsfinanciën. Zorg ervoor dat je de toekomst aan kan. Maar de maatregelen die daarvoor genomen moeten worden, die bepaalt iedere lidstaat zelf. Om een voorbeeld te geven. Dat gaat van mijn het valt me op dat de Tweede Kamer inderdaad de stukken niet goed leest. Er is ook een voorstel bij voor macro-economische onevenwichtigheden. Een heel lastig en een ingewikkeld woord. Maar daar valt alles onder. Daar valt de loonmarkt onder, daar valt ook de huismarkt ja, onder. daar wordt om in de reden te vallen: er wordt bij bedoeld als door Brussel wordt gezegd. wij vinden dat in Nederland de lonen te hoog zijn, of uh, weet ja. ik veel wat te hoog is. dan is dat onevenwichtig met andere landen in Europa en dan gaat dat dus niet door. Nee, nee, en is pas, dat is dan pas Dan gaat de commissie een aanbeveling doen. En als wij die niet uitvoeren, dan zeggen we de CO's mag mogen niet verbindend verklaard worden. Of die zeggen, dan dus krijgen wij een hele hoge boete. Plaster. Kijk, dat is dus het probleem. En dat is ook de reden dat Rutte voortdurend dit moet, moet, moet klein moet houden. Is dat hij een, een regeringscoalitie heeft waarvan één partij dit niet wil. En, en Harber zei zojuist over die AOW-leeftijdverhoging ook... nou, dan komen we wel bij de oppositie uh, met de hoed in de hand. Maar het wordt langzamerhand natuurlijk... en ik voorspel ook, dat wordt op den duur een onhoudbare toestand. We hebben deze week gezien, oorlog in Libië. Of in ieder geval militaire acties in Libië. Het gaat over de AOW-leeftijdverhoging, over de steun aan Europa... de steun aan de euro, eigenlijk alle grote onderwerpen. Daarover kan Rutte met zijn eigen coalitie geen meerderheid vinden. En dan kun je wel heel laconiek zeggen... nou, fijn dat er dan in de oppositie iemand is die ons steunt. Maar dat gaat niet goed. En, en u voorspelt dus? Dat dat niet goed dat gaat wringen. Je kunt niet jarenlang het land regeren... met als een van de drie coalitiepartners... Hè, nu de minister van Defensie, Hille zit er dankzij de PVV... maar de PVV steunt niet wat hij doet. Maar dat kan niet u, goed blijven gaan. Maar als u instemt met dat wat Rutte wil, dan gaat het toch wel goed? Dan heeft hij toch zijn meerderheden in de Kamer die hij nodig heeft. Ja, maar heeft. we gaan natuurlijk ook niet vier jaar lang blind op de stippeltjes tekenen. Dus op een gegeven moment gaat dat toch vringen Dat hij dus andere zaken moet gaan doen. En zit hij maandag in een torentje met Wilders. En dinsdag zit hij voor Koenders. Zit hij met Jolande Sap in een torentje. En dan woensdag op een gegeven moment misschien nog met ons. Dat kan niet goed gaan. Maar meneer Plassek, is dat toch niet de kern van de politiek? Je zoekt daar je steun waar je die hebben kan. En daar waar u zegt, daar ben ik het mee eens. Daar stemt u mee in. Ja, dat maar je, is moet toch de kern van de politiek? je moet ook een samenhangend regeringsbeleid hebben. En als dus op alle grote onderwerpen, zoals Europa, zoals de vergrijzing. de regeringspartijen onderling het al niet eens kunnen worden, dan het is het een eenvoudige voorspelling. voorspelling. Dat, dat gaat knarsen, Maar als, het als hij daarover wel steeds de steun vindt bij de oppositie... dan is dat toch ook een samenhangend beleid? Als dat zo is, is dat zo. Maar dat, dat zullen we toch per keer moeten gaan zien. En wat ik al zei, wij, wij, wij zullen altijd gewoon onze inhoudelijke uh, uh, ja. opvattingen geven... onze eerlijke opvattingen ergens over geven. Maar uh, natuurlijk dan wel onder onze voorwaarden. We en dan wil u er ook ons... iets voor terug? Nou ja, dat, u, u vertelde mij net wat politiek is. Politiek is dat je probeert zoveel mogelijk van je programma te verwezenlijken. En we gaan niet vier jaar lang op de stippeltjes tekenen... Nee. zodat deze rammelende coalitie doorkomt. Ja, meneer Harbers, is, is, is, wat Plasterk zegt... er zit natuurlijk op zich wel wat in. Nou ja, Toch? politiek is ook een uitdaging nemen als je er, uh, ervoor staat. Dus ik ga hier ook niet speculeren op hoe dat allemaal vier jaar lang gaat. En ik constateer maar dat het maar, kan? Nee, dat nee, kan. Dat dat voor... kan. Uh, het is nog niet zo lang geleden dat we een regering hadden... die wel een meerderheid hadden, maar waar het ook iedere dag knarste. Uh, ja. Dat is politiek. Politiek Doe je met een aantal uiteenlopende partijen, met uiteenlopende standpunten... en uiteindelijk besef je allemaal dat het land wel vooruit moet. En iedereen neemt daarin zijn verantwoordelijkheid... en, en, en probeert daarin tot goede oplossingen te komen. Maar plastic bedoelt natuurlijk ook, het is wel lastig... als je binnen die coalitie die je overend houdt... één club hebt die eigenlijk tegen heel veel dingen die je graag wil nee zegt. Nee, want er zijn ook heel veel dingen die we heel graag willen... waar ja, ja op wordt gezegd. Het land gaat denk ik We staan stil in de file. We doen niks aan, aan de grote problemen. We hebben het net over de woningmarkt gehad. Die oh. zit helemaal op slot. Dus, dus er gaat heel weinig gebeuren. Het is verloren tijd. Op het moment dat je eigenlijk een bredere coalitie zou moeten hebben... want je zit midden in een crisis om draagvlak te zoeken en helemaal niet iets waar rechtse vingers bij aflikt, maar waar je gewoon breed in de samenleving op een eerlijke manier de nodige dingen... Daar ja, eh, ben ik het dus helemaal niet mee eens. Op heel veel gebieden gaat het. Land vooruit. Om te beginnen doordat we onze schulden wegwerken, waardoor we in de toekomst ook weer allerlei goede beslissingen kunnen nemen zonder de vraag van we moeten ook nog bezuinigen. Uh, in de tweede plaats, als je kijkt naar veiligheid, als je kijkt naar infrastructuur waar extra geld voor komt, als je kijkt naar het onderwijs, het onderwijs waarbij we waar zeggen geen extra niet. Nee, godzijdank gaan we dus een keer geen extra geld in stoppen, oh, maar gaan we het nu in uw gewoon verkiezingsprogramma, een keer, wilt u dat? Gaan jou? we het nu gewoon. Ja, eigenlijk dat Ik zou wel voortschrijdend goed. inzicht kunnen ja? noemen. Oh. Dat je in het onderwijs nog vreselijk veel kunt verbeteren. Het is een verkiezingsprogramma fout, omdat u wel nee, in. Met extra geld was het misschien nog beter gegaan. Oh. Maar. Um, Wacht even, want dit begrijp ik niet. Aan ja. de ene kant zegt u: Godzijdank gaan we daar nu nee, geen extra eigenlijk... geld. En nu zegt u: met extra geld was het misschien nog beter. Er gegaan. is nog vreselijk veel, veel mogelijk in het onderwijs zonder extra geld. Maar in als het je bijvoorbeeld belooft ja, dat er extra even, geld zou Even komen. laten uitbreiden. Ik wou het even gaan uitleggen. Als je doet wat we nu aan het doen zijn: leraren weer in positie brengen om goed onderwijs te geven. In plaats van de hele dag uh, lastig te vallen met allerlei andere uh, klusjes die ze erbij moeten doen. Als je in het hoger onderwijs echt gaat afrekenen op kwaliteit. En dus is het indringend de vraag... het geld wat daarheen gaat, waar blijft dat eigenlijk? Wat hebben studenten eraan? Nou, er worden nu allerlei maatregelen genomen... om te zorgen dat dat soort dingen weer centraal staan. En dan blijkt dat je met een onderwijsbegroting... van 33 miljard euro, want dat geven we per jaar met z'n allen daaraan uit... ongelooflijk veel meer kwaliteit moet kunnen bereiken... dan dat we op dit moment bereiken in Nederland. Dus u is spijt van wat u ik... de kiezers beloofd heeft? Nee, ik heb daar geen spijt van. Um, overigens, uh, uh, uh, ik had de kiezers ook beloofd... Uh, de studenten om een sociaal leenstelsel in te voeren. Uh, dat doen we niet. Er waren veel studenten uh, op tegen. We geven ze zes jaar gratis hoger onderwijs. Uh, en pas daarna, als je langer dan zes jaar erover doet... dan zeggen we, oké, okay, nu moet je uh, daarvoor uh, extra gaan, uh, gaan betalen. Um, uh, dus er zaten ook vervelende maatregelen bij uh, rond onderwijs. En natuurlijk is het zo dat als je nog meer geld hebt... dan kun je nog meer onderzoeken. Maar ik denk dat de basis heel goed is om te zeggen... al het geld wat we bezuinigen in onderwijs... gaat. Rug, maar dan in de kwaliteit van het onderwijs. En daar waar het dus het beste te goede ja. komt aan de kinderen en de studenten. Maar je kunt toch niet maken om in je campagne tegen de kiezers te zeggen... stem VVD voor de kenniseconomie, want ja. wij gaan stevig investeren in het onderwijs. En dan nu zeggen, ja, voortschrijdend inzicht, want dat zei u net. Ja. En eigenlijk is het misschien maar beter dat we dan niet investeren in het onderwijs. Nee, die investering in de kenniseconomie die is ongelooflijk aan de orde op dit moment. Maar dat is gewoon door geld weg te snijden uit de bureaucratie. Oh. Door uh, uh, alles geld het wat hadden. iedere keer maar rondgepompt wordt echt te geven aan de beste leraren, aan de beste studenten... en te zorgen dat zij de allerbeste kwaliteit krijgen. Oké, okay, meneer de Jonge, u nog even. U bekijkt Nederland vanuit Brussel... en misschien dat dat uh, een verlichtend inzicht geeft. Hebben wij hier wel voldoende uh, door dat het economisch in Europa nog steeds heel erg slecht gaat... en dat we daar ook nog meer gevolgen van zullen ondervinden? Nee, ik denk het niet. En ik denk dat uh, met name als het gaat om schulden... Hè, we hebben ja. nu heel veel geld uh, zitten in dat fonds. Uh, het is weer met 50 miljard of meer opgehoopt. Dat fonds om uh, landen die het moeilijk landen, hebben ja, te helpen. Ierland, het, het, het, het, Portugal, noodfond, Portugal zeg maar, Griekenland. van Europa, waar ja. we Griekenland helpen. Ierland en misschien zelfs ja, ja. Portugal ook. Uh, en ik mis uh, ten ene de lange termijnvisie. En het wordt nu wel bij onze staatsschuld getrokken. En dat betekent dat uh, uiteindelijk ook wij in Nederland... dus met een begrotingstekort zitten en met schuld zitten. Wat wel direct samenhangt met, uh, met Brussel en met Europa. Mm. Dat zou ik op zich nog niet zo erg vinden als wij een, uh, twee dingen doen. Eén, er is een goede exit-strategie. We weten wat er over... Exit-strategie, exit, exit wat, nou ja, exit Dat we op een gegeven moment vijf, over vijf jaar in Griekenland... Uh, een bruisende economie heeft... en we ons geld zeker weer terugkrijgen uit mm. Griekenland... Oh ja. Uh, en hetzelfde voor Ierland, maar dat mis ik ten ene male... En wat ik uh, uh, ja, ook, uh, ook verder helemaal niet zie... is dat wij um, uh, de maatregelen nemen om de banken te laten betalen mm. hieraan, aan. Want er wordt steeds gezegd, we redden die landen. Maar in wezen is het om onze banken te redden. U wilt eigenlijk een bankenbelasting? Ik wil een bankenbelasting op Europees niveau, een transactiebelasting. En ook als er op een gegeven moment uh, iets gedaan moet worden... met de schulden van de betrokken landen, dat banken daarmee gaan betalen. Oké, okay, ja, we zouden er nog wel over door uh, willen praten. Zeg je dan altijd als cliché in zo'n programma, maar we zijn door de tijd heen. Nou, vreselijke tekst, maar goed. Toch is het zo. Mark Harbers, hartelijk dank. Ik wou, de afgelopen week hebben ik steeds gevraagd op wie uh, heeft u gestemd, Rut Peetoom of meneer Van der Tak, maar u bent geen CDA-lid. Op wie zou u gestemd <laughs> willen hebben, meneer Harbers? Dat weet ik niet, ik ben geen CDA-lid. Ja, Dennis de Iemand met een sociaal-christelijk hart. Dus uh, mevrouw Peto. Oh ja, en op wie zou u gestemd willen hebben? Was u daar lid? Ik denk voor die keuze ook op Peto. Ja. Oh, okay. Vanmiddag zullen we het weten, want in Den Haag wordt er gestemd. Dank Mark Harbers, Ronald Plasterk en Dennis de Jong. Wilt u meer achtergronden over ons programma? Kijk dan even op onze website troskamerbreed.nl. Kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Roelien Axel en Lisbeth Witteman deden de redactie. Peter Fuister deed de techniek. Straks eerst de NOS met het nieuws. Daarna Argos, journalistiek onderzoeksprogramma. Om kwart over één is Dros in bedrijf. Wij zijn er volgende week weer. En al het nieuws over het CDA-congres... dat hoort u natuurlijk ook op deze zender. Graag tot volgende week. Dag. Een echte jakhals in vroege vogels. En een ex-jakhals. Want dit is het geluid van Janine Abring. We gaan bavianen verhuizen. Voor het dan elke zondagochtend op de radio te horen. <tie> <tie> en een zeldzame varenssoort, maar die maakt minder geluid. Hoe richt je je tuin in voor amfibieën? Ja, ik kan je een paddenpoepje laten zien. En we hebben de column van Kees moeilijker. Braakbalgeneugden. Mm, lekker. Vroege vogels. Morgen van 8 tot 10.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 Van Experts kun je meer verwachten. Vanavond in Rondom 10. Jongeren drinken veel meer dan goed voor ze is. Ouders willen maatregelen. Omhoog met die leeftijd voor alcoholgebruik... en de prijs van het bier. Maar gaat dat werken? Of moeten ouders zelf wat strenger zijn voor hun kind? Vanavond een discussie met ouders en jongeren live in Rondom 10... bij de NCRV op Nederland 2. Ooit oh, was een nierziekte dodelijk. Gelukkig heeft dialyse dat veranderd.